De moordenaar van Robert Kennedy komt na 53 jaar mogelijk vrij. Na 15 afwijzingen lijkt zijn 16e vrijlatingsverzoek succes te hebben. De openbaar aanklager heeft geen bezwaar meer... en ook de zonen van Kennedy vinden dat hij vrij mag komen. De reclassering gaat erin mee... maar de gouverneur van Californië moet het besluit nog bekrachtigen. Robert Kennedy werd in 1968 vermoord... toen hij goede kans maakte om, net als zijn eerder vermoorde broer John, president te worden. De dader is een Palestijnse Jordaan... ...die nu 77 is. Zijn motief was de steun van Kennedy voor Israël. De Waddenvereniging en GroenLinks zijn verbijsterd over het voornemen van het ministerie van Economische Zaken... ...om gasboringen toe te staan in de Waddenzee bij Ternaert in Friesland. Minister Blok wil toestaan dat er van 2023 tot en met 2037 gas wordt gewonnen. Volgens hem is dat nodig omdat er nog niet genoeg alternatieven voor aardgas zijn... De Waddenvereniging noemt gaswinning desastreus voor de natuur. Als de bodem daalt, vallen bij laag water steeds minder delen van de Waddenzee droog. GroenLinks vraagt zich af of het kabinet enig benul heeft van de urgentie van de klimaatramp die gaande is. De Britse voedselindustrie vraagt de Britse regering om speciale visa voor buitenlanders die in de branche aan de slag willen. De sector komt door de gevolgen van de coronapandemie en de brexit een half miljoen mensen tekort. Daardoor kunnen bijvoorbeeld slachterijen maar driekwart van hun capaciteit benutten. Dat heeft weer gevolgen voor boeren die hun varkens niet kwijt kunnen. Na de brexit zijn veel arbeidsmigranten uit het Verenigd Koninkrijk vertrokken. In de Eredivisie is één wedstrijd gespeeld. Fortuna Sitter tegen RKC Waalwijk. Die wedstrijd eindigde in een gelijkspel. Het werd 2-2. Het weer. Vannacht plaatselijk een bui. Minima tussen 12 en 15 graden.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 I need it in Kom Ik ben Maak ze naambaar! van de zon schrijft. Dus pak je radio, ben Remmer Frans en zet hem op 106.9. 106.9 Zie je 24 uur per dag, hete zomer. I Ik ben ook niet Woo! <laughs> Cuando con ella me envolví. Sí, mi mujer me estaba llamando y tuve que darle y, y yo que no me dejo envolver. Pillona, tú me hiciste caer. Ese que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel. cambiamos de hey de hasta Cartagena. Eres la única que me llena. Si voy, yo pago mi condena, nena, cambiamos de, escena, de RD hasta Cartagena. Que me llena se te cojo pago mi condena we yeah. we, we, we. De zomer van ZFM. ZFM zal voor. ZFM 106.9 FM. ZF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 the